Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren onder de 18 hebben vorig jaar meer alcohol gedronken. Het is voor het eerst in jaren dat dat weer is gestegen, zegt de GGD Twente. Ze waren benieuwd naar de invloed van de coronacrisis op jongeren... en hebben, en hebben daarom afgelopen najaar extra onderzoek gedaan. We zien in onze monitor dat jongeren het niet makkelijk hebben in deze tijd. Het lijkt op een aantal vlakken slechter te gaan ten opzichte van 2019. Jongeren hebben meer risico op psychosociale problemen, hebben vaker... ...ooit alcohol gedronken. En we zien dat de verschillen tussen 2019 en 2020 uh, nou, veel groter zijn voor meisjes dan voor jongens. Vooral jongeren van 13 en 14 grepen vaker naar de drank. En dat komt onder meer doordat jongeren nu vaker bij elkaar thuis afspreken... ...in plaats van in de horeca thuis is er minder toezicht. Een man van 45 die gisteren werd opgepakt in Amsterdam is overleden in zijn cel... Volgens AT5 hadden agenten hem meegenomen omdat hij dronken over straat ging en geen vaste woon- of verblijfplaats had. Vanochtend werd hij dus dood teruggevonden. De Rijksrecherche onderzoekt waaraan hij is overleden. In Italië is weer eens ophef over AC Milan spits Zlatan Ibrahimovic. Er is een foto van hem opgedoken terwijl hij met een groepje mensen aan een tafeltje in een restaurant zit. Mag niet, horeca in Italië is alleen open voor afhalen. De management van Zlatan laat weten dat het een werkoverleg met een flesje wijn was. Er is niks gegeten. En verschillende bakkers zijn heel druk in verband met de Ramadan die vandaag begint. Een Ramadan die voor veel moslims ook dit jaar door corona anders is, met minder bezoek, maar nog wel met de iftar maaltijd. Want als de zon onder is mag er weer gegeten worden. Daar hoort speciaal brood bij, zegt bakker Hoessijn uit Den Haag. Deze heel zachte brood blijft de hele dag zachte, Bienen met deeg en roomboter, en melk en speciaal poeder. Maar het blijft wel jammer dat er nog zo weinig mag door corona. Dit keer echt uh, misschien één familiekom of twee komen, maar meer kan niet. Dus corona echt uh, niet goed van alle land, alle mensen een slechte, slechte tijd. Maar ik hoop het binnenkort afgelopen gemist gewonnen leven. Het weer mix van wolken en zon, maar ook een paar winterse buien. Het is een graad of negen. Ook morgen nog wat buien en opnieuw zo'n negen graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer nog op de ringweg van Amsterdam, de A10... vanuit knooppunt Waterhaus meer naar knooppunt De Meer bij Amsterdam Hemhavens, 5 kilometer. En dat kost je ongeveer een half uurtje extra daar. Tot zover de verkeersinformatie. Of je nu alleen bent, of juist samen... door het coronavirus is het begrijpelijk als je je somber, gespannen... of misschien zelfs angstig voelt. Het helpt om pauze te nemen...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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, goedemiddag lieve luisteraars vanuit de studio en de tolweg hier in Zandvoort. Uh, het is weer dinsdag, uh, de 13e. We uh, gelukkig geen vrijdagluister. Het scheelt weer. Jawel. Aan de overkant heb ik uh, Luus bij me zitten. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, Luus. Ja, en uh, mooi, ja, lieve ja, luisteraars we gaan uh, weer uh, de komende twee uur... wat uh, leuke dingetjes voor u proberen te presenteren. Uh, Dit is de beproefde formule, wat lekkere muziek, wat nieuwtjes. Het weerbericht en ik denk dat Luus ook nog een uh, leuk recept heeft meegenomen. Ja, ja, ja. Nou, kijk eens dan. We hebben een artiest van de dag tussendoor nog. En uh, nou buiten schijnt het zonnetje momenteel. Even lekker om zo naar buiten te kijken. En, uh, nou, we gaan zo maar weer beginnen met een uh, lekker stukje muziek, denk ik, Luz, hè? Ja. dat doen. Nou, de, hier komt de eerste. Is aangevraagd door de plaatselijke melkboer No Milk Today. No Milk Today, my love has gone away. The for love. a symbol of the message means... And no. Uh, no Miller Today Wat een heel lekker oud nummer was dat, uh, Lust van Herman en de Ja, en ik heb er ook nog wel een paar voor uh, strakjes. Ja, een beetje ja. lekker nummer zie ik er ja, door draaien. Ja. Dat was ja. wel gezellig, hè? Uh, dus even kijken, want ik, uh, ja, we hebben eigenlijk, uh, dat is een beetje bekend onderhand, we hebben de actie Steun Liam tegen SMA 2 en uh, het is een beetje bekend dan natuurlijk. Deze jongen die heeft een, hele, een spierstiek die echt heel duur te bestrijden is. En er zijn verschillende initiatieven genomen. Er zijn hele dure medicijnen voor nodig. En... Ja, er zijn dure medicijnen. En uh, ja, gelukkig zijn we natuurlijk een, een welwillend uh, volk hier in Zandvoort. En er is een hele leuke initiatief ontstaan inmiddels. En uh, daar, uh, het, uh, daaruit wil ik eigenlijk eentje lichten zo. En dat, uh, dat zijn eigenlijk twee superkanjes En dan uh, praten we over uh, Mezen en Bodie Kerkman... En uh, die jongens hadden het initiatief genomen om lege flessen op te gaan halen. En uh, dat doen ze allemaal dan uh, als bijdrage voor, voor het medicijn en de steun tegen, het, tegen SMA van uh, Liam. De eerste ronde hebben de jongens al weggebracht. En de teller staat inmiddels op uh, 58,35 euro. En de meesten in Bodiekerk. Maar die gaan door tot 23 april. Dus sta op voor Liamdag wordt dat dan. Dus mocht je nog lege flessen of kratten hebben die je wilt doneren voor Liam... Uh, wij komen ze graag halen en uiteraard mag het ook gebracht worden. Uh, wat dat onderwerp betreft zeg, uh, is het gewoon van zeg er voorts. Maar we gaan, uh, en dat heb ik net binnengekregen het berichtje... Uh, Linda Kerkman, uh, dat is de moeder van uh, deze twee helden... die uh, heeft het initiatief en uh, ze zegt in een berichtje hier... we gaan door uh, om nog meer geld op te halen voor lieve Liam gaan ik mijn beroemde chocolate chip cookies eenmalig verkopen? En ik weet, die zijn heel lekker hoor. Dat doet ze heel goed. Alle opbrengsten hiervan die gaan volledig in Liam tegen het SMA. De koekjes zullen per vijf verpak worden en zijn vijf euro per pak. Op 22 en 23 april kunnen ze afgehaald worden of gebracht worden binnen Zandvoort. En Linda zegt: Zet mij maar lekker aan het werk hoor. En geef je bestelling door. Ik beloof je, je gaat er geen spijt van krijgen. En ook dat betreft: uh, delen is. Uh, is erg lief natuurlijk. Uh, je kunt ook meer terugvinden van steun Liam tegen SMA 2. En dan uh, is er heel veel terug te vinden over hoe deze actie in elkaar zit. En voorlopig uh, Linda en uh, je twee heer Kanjers van Jongens. Chapeau. Heel veel succes. Wat een leuk initiatief. Heerlijk om dat zo te ja. doen. Dat is Labanda, hup Albert en uh, Tune Brush. En uh, ook weer een oudje. Hey. Lekker toch? Heerlijk allemaal. Uh, ja, we zijn een beetje nostalgisch vandaag. Ken jij weet je nog wie de koning op, uh, van de Twist was? Ja, wie, uh, wie kent hem niet? Chuby? Dat... Ja. Ja, ja, ja, Jack ja Jack nou, hier was. komt ja. hij hoor. Lus. Het is een beetje ja, trist, dat hè? Dit, dat hè het uh, ja, ja, onze ja. tijd was ja. dat ja. allemaal. In. Wat heerlijk. We hebben het trouwens vorige week over gehad, maar het. Uh het maken van het Joodse monument... monument ...daar op de mes gestaan gaat heel ja, erg hard. Hè? Dat uh, ziet er goed uit. Ik ben net langs mee, Het is heel mooi. Het is uh, mooi metselwerk. Het ziet er keurig uit. En, uh, het moet in mei open, maar ik denk wel... ...dat het het ziet er goed uit in ieder geval. En daar aan de overkant, de slurren bij Baus ...is ook al helemaal weg zo'n beetje. En het is ja. ook een uh, heel ander gezicht. En, uh, ik moet zeggen, het is een beetje armoedig om te zien... Nu, ...zoals het nu bij staat. Maar het gaat wel heel erg mooi worden. Denk ik. Ik, daar gaan we wel vanuit in ieder geval. Ja. Want dat in ieder geval niet voor niks gedaan is. Want uh, Zo is het niet om aan te zien, maar we gaan vanuit dat er iets heel moois voor terugkomt, hè? Oké okay. It's a heartake nothing but a heart eight hit you when it's too late, it's you when you die. Nothing but a fool's game standing in the cold Zijler was dit uh, herkenbaar natuurlijk. Ook al een gouden oude, toch? Heerlijk toch. Ja, ja. lekkere muziek. Trouwens, uh, ja, het viel me vorige week eigenlijk al op... dat de renovatie van het theater de Krocht eigenlijk weer een beetje in zich komt. He? Dat ze de renovatie ja. uh, toch gaan aanpakken. En uh, vindt vind ik wel goed. Ze we is is toch... zijn goed bezig in Zandvoort. Ja, zeker hè? wel. Maar dat hoort toch een beetje in voor natuurlijk. He? Bedoel, we hebben geen optreden gehad. Er zijn diploma-uitreikingen geweest. Er zijn uh, toneelvoorstellingen geweest. En dus uh, het theater was moeten koesteren, denk ik. Ja, toch? ja, uh, Ik heb een oud interview teruggevonden met uh, Prins Bernard. Ja. Het gaat steeds langer. Ja. Hoogheid! Ja. Ja, Hoogheid! Goedemorgen, hartelijk gefeliciteerd! Ja. Ja. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ik ben natuurlijk bijzonder vol dat ja. ik ha, vandaag weer een plaatsje stijg op de ladder. Het uh. is toch uh, leuk om bij de oudste ter wereld te horen, hè? Uh, wat bedoelt u precies, hooguit? Ho ho ja, de. ...oudste man ter wereld is dan dood. Ja, ik, ik bel voor uw huwelijk. Gefeliciteerd met uw huwelijk! Uh, met het huwelijk? Ja, ja. natuurlijk! Uh, ja, nat Ja, nee, natuurlijk. Ja! Ja, uh, ja liefens. vriendelijk bedankt. Ja! Uh, 65 jaar. Dat is een hele tijd, natuurlijk, hè? Ja, gelukkig. Nou ja, hè? Maar, nee, maar getrouwd. Ja, ja, ja, ja, En, eh. Uh, ja! Nog immer. Zeer van Ja, liefens. Hartelijk dank. En feliciteert u ook even, prinses Juliana van ons, hè? Wie? Ju ja, wie? Uh, Julia, Julia, ja, Juliana, nee, natuurlijk, ja. ja. ja. Mijn u vrouw, die ja. en natuurlijk ook ja. uh, vandaag, oh, die is ook toevallig over oh, 65 jaar getrouwd ah, vandaag. Kijk aan. Dag. ja En uh, die doe ik natuurlijk ook even een hartelijke gelukwens, neefens. Ja. Ik breng dat over vandaag. Ja. Dat komt goed voor elkaar. Ja, want huh? u heeft u het langste oranje huwelijk ooit, namelijk, hè? Zo lezen ja. wij vandaag. Ja. Ja, ik denk natuurlijk niet, uh, lieves, zonder slag of stoort. Nee, dat zal wel eh? niet, maar goed, ja. Maar goed, het is natuurlijk uh, goed oh. uitgepakt. 65 jaar. Ja, ja, ja. ja. Dat is natuurlijk een hele tijd. Ja? ja. ja. En, maar wat is nou uw geheim dat u zo, zo lang bij elkaar kunt blijven? Wat is nou? Ja, ja lieves, ik uh, denk dat het geheim aan ja. uh, ons huwelijk ja. toch is het, uh, wat het belangrijkste is, denk ik, om zo lang samen te zijn. Ja. Ja. Dat het draait toch eigenlijk in elke relatie, ja. liefens, om vergeven en vergeten. Hè? Ja. En vooral dat laatste gaat mijn vrouw natuurlijk bijzonder goed aan. Uh, Daar hoogrijd... ben ik haar ook bijzonder dankbaar voor. Ja, nou ja, goed, in ieder geval. Maar. Al die jaren. Ja. Hè? Weet u nog waar u haar ontmoet heeft? Het schijnt dat het in, uh, dat in. dat Nevis, dat weet ik nog. Als de dag van gisteren. Ja. Hè? Ik heb haar ontmoet op de Wintersport. Ja. In uh, Oostenrijk in ja. Ixel. Ja. Ligt in het prachtige Triool. Ja. In, in, in Triool? In Triool, Nevis. Oh, Tirol! Tirol natuurlijk! Ja, ja, Tirol. Ja, en dat was een zeer romantische tijd. We ja. We hebben een prachtige tijd gehad. Ik uh, ja. heb daar uh, maar liefst twee weken in de sneeuw gezeten. Eh, uh, uh, sneeuwhoogheid? Ja? ja anders niet. Denk... niet achter elkaar natuurlijk. Nee, maar je even... natuurlijk af en toe lang tijd veel wat anders. Natuurlijk, eh, maar het is ik sneeuw... heb nagenoeg twee ja. weken in de sneeuw ja. doorgebracht. Uh, Goed, Maar uh, hoe heeft u haar versierd, weet u? Dan kan u zich dat nog herinneren? Dat ja, nee, was een hele bijzondere ja. wezen waarom ik ja. haar gedaan heb. Zij zat namelijk die ja. avond, had ik dus begrepen. Zat zij in de ski hut, ja. après ski hut. Ja. Oh, dat was en ja. ik ben na die avond dus, heb ik mijn, uh, mijn mooiste skipak aangetrokken. De ja. snowboards. Ja. En ik ben uh, dus uh, naar binnen gegaan. Ik, ik ja. zwaaide die deur open ja. en daar stond zij. Prachtige ja. vrouw aan de bar. Ja. En wat zei u toen? Ja, ik zeg, ik zie haar staan en ik zeg tegen haar, ja. hé, hey, biertje, uh, zij was meteen uh, verkocht. Nee, we, en we zijn daar die avond met z'n zozamen, Ja. stromblazerers uit die uh, A.P.A. Hoogheid, dat hoeft bagen, natuurlijk, dat hoeft, en dat en was een hele leuk, dat het, hoeft toch niet iedereen te ja. weten. Maar wat is uw leukste herinnering? Wat, wat vindt u ja, nou? Ik heb leukste herinnering. Dus ik weet er zijn er zoveel. Ik ja. weet natuurlijk niet meer alles. Nee. U weet, ik ben geen geheel onthouden, hè? Zijn ja. Er zijn ook minder leuke dingen. Jawel. Maar, dat is over. Iedereen vraagt u over die Lockheed-affaire, Dat is natuurlijk, dat blijft u... Ja, iedereen begint steeds weer over die inderdaad niet over die lachheden affaire. Ja, dat... Zo jammer hè, want ik heb in de loop der tijd heb ik zoveel leuke affaires gehad, uh, en daar wordt nooit over gesproken. Nee. nee. Goed, laten we afgesluiten. Ik, uh, ik, uh, ik wens u nog een fijne dag vandaag, Hoogheid. en uh, Ja, en nog veel... Maak er een hele leuke dag van. Maak er een leuke dag van. En uh, ik spreek u later. Oké, okay, Hoogheid, uh, veel plezier vandaag en tot ziens hè. Ja. I wonder, wouldn't it be nice To live inside a world that isn't black and white I wonder, what it's like to be my friends Hope that they don't think I'll forget about them I wonder, I wonder Right before I close my eyes The only thing that's on my mind I've been dreaming that you think Said I was the same. I wonder when I cry to my hands. I'm conditioned to feel like it makes me less of a man. And I wonder if someday you'll be by my side and tell me that the world will end up alright. I wonder, I wonder, right I before I close my eyes? The only Ja, dat heet een wonder. Nou, uh, vanavond weer de persconferentie. Maar ik denk niet dat daar een wonder bij te verwachten valt, dus? Nee? Uh, nee, want uh, vanavond uh, inderdaad uh, die persconferentie. En wat uh, kunnen we verwachten, hè? Ja. Ja, de kans is uh, klein uh, dat uh, de demissionair premier Mark Rutte. en coronaminister Hugo de Jong dinsdagavond op de persconferentie. Een versoepeling zullen aankomen. Ja, maar toch alweer heel zwaar voor onze horeca-ondernemers en andere ja. winkeliers natuurlijk. Want maar uh, aan de andere kant... De, heel, de, de burgemeesters van de grote steden... die pleiten toch echt uh, voor een versoepeling. En uh, inderdaad, want uh, het is niet de handhaven meer. Nee, Als het mooi weer wordt, dan is het... Uh, dan vinden ze hun het heel moeilijk. Dat begrijp ik natuurlijk, maar je kan natuurlijk wel heel nieuwheid tegenstrijdigheden krijgen. En dat is natuurlijk uh, ja, de, de, het grootste, ik geloof dat 65% wel uh, wil dat er, dat vrijgelaten wordt, had ik begrepen. Ja. En uh, nou, dat is nog een heel groot percentage. Dat in ieder geval de terrassen en de buitenruimtes uh, open gaan. Ja, dat dat die is, die als je mij persoonlijk vraagt, dan denk je waarom niet. Ik bedoel, want als je nou, en eh, het wordt ook gezegd, als je met 50 mannen in het park zit om, om elkaar heen, dan kan op het terras ook, maar dan kunnen dus de, de regels dan afgenomen worden met anderhalve meter afstand misschien dan wel. Maar ik, denk, ik ga ervan uit dat de horecaondernemers... toch zelf wel in staat zijn om, om de regels een beetje goed te importeren. Ja, want ze, ze verwachten dat de versoepelingen... op zijn vroegst vanaf 28 april ingaan. Ja. En mogelijk verdwijnt dan ook de avondklok. Daar worden we allemaal wel een beetje moe van. En uh, kunnen de terrassen ook weer open? Die, die avondklok die zou er als eerste afgaan... Ja. Want die zou er heel kort maar zijn. En hij is er nu ook weer een paar weken. En maar het is een fout. In mijn, in mijn optiek zeg ik... Ja, waarvoor we weer een datum noemen. Want stel, hè, het gaat weer niet door. Er wordt er zoveel. wel. Ja, nou, ik geen data. En, en, want de mensen worden nou toch een beetje kriegel. Van, nou, ze rekenen erop. En dan krijg je drie dagen van tevoren, ja, het stijgt en het gaat weer niet door. Ik vind het een beetje van zoethouwertjes. Want als we zeggen, nu zeggen ze van. Nou, vanaf volgende week, dan gaan we de versoepelingen doen. Dus die mensen denken van, oh, dan kunnen we, nou, dat weekje houden we nog wel even vol. Ja, ja. En dan is het weer een weekje. Ja. En dan is het geen. Ja, dat is precies wat ik bedoel. Dat is gewoon, dat is, zo ga je toch niet met de maatschappij om. In deze nee, zo'n zware crisis, zo'n. Een zwaar jaar, voor heel veel mensen, voor de voor de ouderen, voor de jongeren, voor de horeca, maar voor hoe, alle ondernemers. Uh, Hoeveel ja. jongeren zijn er niet al depressief van? Ja, zeker. En, die het uh, niet meer zien zitten en die denken van waarom doe ik het allemaal? Waar doe ik het allemaal nog voor? Ja. Ik hoor het echt heel vaak om me heen. Ja. Van juist van de jongeren van uh, tussen de 20 en de 30, die zeggen van ja, waarom zou? Waarom doe ik het allemaal nog? En die oudere mensen die bijna geen bezoek kunnen ontvangen... en hun kleinkinderen, achterkleinkinderen, bijna niet kunnen zien. Het, is, uh, het wordt vervelend. Dus we moeten maar uh, nou ja, ervan uitgaan dat het misschien nog een wonder komt vanavond. Ik zie, ik heb een hard hoofd in, maar uh, we moeten het afwachten. We, laten we hopen dat ze in ieder geval een beetje naar de burgemeesters uh, luisteren... van de grotere steden. Van de grotere steden. Ja. En dat ze die, uh, dat advies opvolgen van jongens... gewoon in ieder geval die terrassen open. Ja. Nu staan mensen ook al buiten. In groepjes. Dat is daar zo. Ja, ja, zeker. Ik bedoel, ik zie het hier in, uh, in Zandvoort ook steeds vaker gebeuren. Dat mensen toch, ja, ze zoeken elkaar op. Of het nou op een pleintje is met een bank, of dat het op een muurtje is. Het, ja, in deze periode helemaal natuurlijk. Want ja, de winter is natuurlijk altijd wat beperkter. Maar nu gaat het mooie weer een beetje komen. We hebben de paasdagen al moeten missen. Hè, zo op op gebruikelijke manier te doen. Laten ja. we dan een beetje hopen dat het allemaal weer een beetje gauw naar het oude terug gaat. We gaan verder uh, met de Bellamy Brothers. If I said you have a beautiful... So soft against the wind. Brothers en, uh, we hebben ook weer een oudje. Uh, we gaan een instrumentaaltje doen. Of had jij alweer wat gevonden dus? Nee, nee, nee. nee jij bent nog niet. wat druk aan het zoeken? Ik ben in nog wat ja. Ik okay. ga zoiets wel, de, de, de zomermaanden komen eraan. Dus ik ga wel kijken of we iets uh, kunnen vinden van... wanneer moeten we nou de winterbanden wisselen voor zomerbanden? ja ja, Daar ga, heel Daar ga ik straks wat over. Even zoeken, oké. Okay. Uh, voor de schaduwliefhebbers die wat gaat hebben met de serie Baantje, ja, De serie is afgelopen, maar ik heb nog wel de lekkere muziek van deze serie voor hun. En dat was de titelmuziek van uh, de zo, ooit zo populaire serie Baantje. Het was uh, Toetsen Tilmans, een uh, Belgische mondharmonica. Mondharmonica Virtuoso was dat, en nummer heet uh, Circles. Uh, wat wij uh, graag maken is uh, radio. En dat uh, doet dus Elvis Castello ook. Ja, dat was Elvis Costello. Die zo'n precies waar wij zo hier bij CFM zo van houden. Radio, radio. Ja. Uh, jij hebt een. Uh... Ja, er komt net iets uh, uh, binnen dat uh, de Verenigde Staten stoppen tijdelijk met gebruiken leids uh, coronavaccin Janssen. Uh, ze stoppen er tijdelijk mee uh, in verband met de de overheid gaat dinsdag een prikpauze aankondigen. Dat meldt uh, New York Times. Dat heeft al gesproken met fun functionarissen. In de Verenigde Staten wordt het vaccin dus al toegediend. En volgens de New York Times hebben zeker zes mensen in de Verenigde Staten last gekregen... van een zeldzame en een gevaarlijke combinatie van bloedstolsels, trombose. En een laag aantal bloedplaatjes. Eén van hen is eraan overleden en een tweede vrouw bevindt zich in kritieke toestand. Ongeveer 7 miljoen mensen in de VS hebben het Nederlandse coronavaccin gekregen. Het besluit komt volgens de klant van de, cent van de Centers for Disease Control and Prevention. En de Amerikaanse versie van. Dat is de Amerikaanse versie van het RIVM. En de Food and Drug Administration, de Amerikaanse toezichthouder voor vaccins. Het johnson vaccin werd tot nu toe alleen in de Veren Verenigde Staten gebruikt. De overheid in Washington had een noodvergunning afgegeven. En. Uh, in Nederland is maandag uh, de eerste levering van Jansen binnengekomen. later deze maand moet het voor het eerst in Nederland worden toegediend. Stel je voor dat het ook, uh, we hebben twee op de plan kunnen. Ja. Waar ja. moet het naartoe? Ja, waar moet het naartoe? Ja, ik vind, ik vind het bedenkelijk allemaal. Mijn me, me persoonlijk uh, uh, vind ik het best wel eng. Ja. En je, ze kunnen wel zeggen van ja, er zijn er zoveel gevaccineerd en uh, dat gaat allemaal goed. En die ene, die, die hebt dan pech. Maar ja, ik wil liever niet die ene zijn. Ja, en als het, als het, het blijft zo'n moeilijke discussie. Dit. Ja, als, het een, uh, als we gevaccineerd moeten, moeten worden om uh, onze vrijheid terug te krijgen en om op vakantie te kunnen gaan. Ja, dan uh, heb ik toch, uh, denk ik toch van ja, nou, ik kijk het ja. heel even aan. Eigen keus, Loes. ja. Um, die is uh, een van onze grote troeproers geweest? Hij had in Nederland Dropte een drop ten ijs toch? Nee? Ja. Een mooie muziek gemaakt altijd. En uh, heel lang geleden heeft hij deze gemaakt: een foto van vroeger.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 Was dit een foto van vroeger? En, uh, weet jij wie dat nummer uh, of, uh, origineel heeft uitgebracht? Lus? Nee. Het was uh, um, Udo Jürgens was dat. Oh. En dat was in 1977 en dat heette toen namaz uh, wordt ik wachtend zijn. Okay. En dat is toen gekufferd door Rob de Heij. We uh, overigens uh, een schitterende uitvoering van ons eigen ja, Zeker. Hey? Okay. Ja, echt, echt een hele mooie mooie zeker nummer. Zeker wel. Ja. Oké. Okay. en wat is hij nog steeds goed. Ik zag hem uh, pas geleden nog een uh, optreden ergens doen... en is toch geweldig, deze man. Nee, hey. uh, Ja, hij is nog steeds uh, drukdoende. en En hij goed nog steeds lekker swing op ja. het podium. Heerlijk allemaal. Hey. Ja. Oké, okay, we gaan uh, namelijk nou, we nog wel een, een liedje draaien, denk ik zo. was dat de Calorio voor Ook een aantal jaren oud alweer. Uh, we gaan afsteven op het uh, einde van het eerste uurtje van deze lunchroom. En dat doen we dan maar uh, fluitend. En we zien u graag terug aan de andere kant uh, van de klok om twee uur.